De politie was er binnen een paar seconden bij en schoot de man neer. De dader heeft een Duitse verblijfsvergunning. Hij ligt in het ziekenhuis en wordt verhoord. De politie gaat ervan uit dat er mogelijk sprake is... van een terroristisch motief voor de steekpartij.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 In Roermond hebben duizenden veteranen en nabestaanden van militairen... de Indiëherdenking bijgewoond. Bij het Nationaal Indiëmonument werden er ruim 6200 Nederlandse militairen herdacht. Ze kwamen tussen 1945 en 1962 om het leven... bij de politionele acties in de toenmalige overzeese gebiedsdelen... Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. In sommige toespraken werd ook gerefereerd aan de kritiek... op wat Nederlandse militairen destijds hebben gedaan.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 I will never die with you, I will be forever by your side. I love it when you smile. Hier bij CFM Entertainment for You. Leuk dat je luistert. Uh, goedemiddag. En uh, ja, mijn naam is Svet. Tot de klokjes van 7 uur. Entertainment for You. En we gaan lekker verder met. Uh, ja. Ga maar vast slapen. Je broer, je broer. Ja, daar komt hij. All systems stand by to transmit. Open your ears and get ready for takeoff downtown. Van huis weg Gebeurt vaak dat ik met mijn hoofd niet thuis ben Vroeger moest ik zoeken naar een uitweg Nu heb ik iemand die me snapt zonder uitleg Ik werk hard en dat Doe ik allemaal voor ons Soms stress, maar ik zorg dat het goed komt Je wil niet dat ik ga, maar ik kom terug Vertrouw mij, daarom ben je nooit ongerust Leek nooit of iemand echt van me hield Dat je moeilijk was te krijgen, was waarom ik voor je viel Alles voelde nieuw vanaf de eerste dag Volgens mij ben ik nu alles wat ik eerst niet was Maar goed, wat ik wilde zeggen is bedankt Voor mijn twee zoons. ben jij de beste mans Dat ik er niet ben lijkt nu gewoon Veel shows, bloed, zweet en tranen in de studio je moet weten dat ik jullie ook mis. Dat als ik weg ben met jullie in mijn hoofd zit. Alles voor het beter. ik ken me toch. Wil je stem me even horen? Dus ik bel je op en zeg. Ga maar vast slapen. En maak je mij niet druk om mij. Ga maar vast slapen. Vanavond kom ik niet meer thuis. Ga maar vast slapen. En maak je mij niet druk om mij. Ga maar vast slapen. Ik kom pas thuis. Tegenwoordig moet je huilen als ik weg Schreeuwt naar me, maar ik kan je een univers staan. Het is mijn plicht om hard te werken, want ik ben je pa En alles wat papa deed, heeft hij zelf gedaan. Kom vaak thuis, als je wakker wordt. ben aan het zorgen dat er toe. Onze prachtig wordt Alles draait om mijn fam Dit is mijn gezin En het mooiste op de wereld Dat zijn mijn kids Als ik naar ze kijk Zie ik mezelf En mijn pa was ook alleen maar aan het werk. Mama moet niet denken Dat ik denk aan mezelf Want ik denk aan ons Het is het enige wat telt Ik word gelukkig als je lacht namen, Gelukkig lach je hele dag na En ik hou speel van jullie moeder Ik had zelf nooit gedacht Dat ik zoiets kon voelen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 ik kom dat straatjes niet meer in Naar Entertainment for You. Zo is het. En we gaan verder met Stef En ja, je hoort het al, de bom is gebarsten. Zie je wel Entertainment for You op de kabel. DHB 5C. En uh, ja, blijf erbij. Je heb van niemand zo gehouden. Alles draaide echt om jou. De liefde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 En de bom is gebarsten. We gaan lekker verder met de, de Good Life Federation. En wat are je voor? Meer muziek, meer variatie, met entertainment voor you. Loes hosting en duizend nieuwe leugens hier bij CFM Entertainment for You. En ja. Hallo? Ja, ja, ja, hij doet het weer. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. Het is Wibi, Wibi Soeyari. En I'm Lieve Gorp heeft laten weten dat hij in de file staat. Dus of hij het haalt, is uh, ja, dat weet hij niet. Het was in ieder geval uh, Wibi Suriadi en Undounded. En we gaan lekker verder met uh, Rick Asley. En take me to your heart. ZFM. Stanford Radio, 106.9 FM. Me to your heart. Rick Hesley. Ja, en dat zonnetje schijnt heerlijk hoor. Ondanks dat de meteorologische herfst al begonnen is. Gisteren, gisteren, gisteren ja gisteren was het, Ja. Hey, vreet hij draai nog eens een plaatje. Ja, dat gaan we zeker doen, Leon Besley. En uh, ja, luister zelf maar.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 Over en voorbij, toch blijf ik wachten op haar. Elke nacht dat ik eenzaam ben.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 Heel, heel erg jammer, hè? Wat is het weer gezellig, hè? Fred Haag. Jazeker. En we gaan verder met Selena Gomes. En Love you, like long. Long. Love you like a last song. Salina love you like I love some baby. baby. Salina Gomes hier bij CFM Entertainment for You. En we gaan verder met Shakira en Nicky Jam. En uh, ja, hun hebben het over. Een per <tied> Met uh, Nicky Jam Hier op die 169, Vanaf de Tolweg Tina en in Zandvoort We gaan verder met uh, Jeffrey Hazen En uh, hij over De wereld is van ons En zo is dat Tot 7 uur entertainment voor u En dat allemaal met ondergetekende Fred Heij, Hier bij UCFM Radio Ik heb je niet meer kunnen vinden. Was jou al jaren kwijt, maar ik ben nog onverbindend. Nu jij hier weer bij me bent kan ik je hart verblijden. Voelt als een verbinding is, jouw lichaam dicht bij mij, wat voelt dat fijn? Happy hezen. De wereld is van ons en we gaan verder met Mika. Wat is het weer gezellig, hè? En Fred relax, hei. take it easy. Zo is het. Blijf erbij tot 7 uur entertainment voor We gaan zo eerst even bellen met Daisy Talents. Dus blijf er zeker bij. Van Mika, relax, take it easy. Schakelen wij over. Nou, jawel. Daisy Talens. Hallo Daisy, hè? Hallo? Daisy? Eh, even... Nou, gaat die helemaal goed? Even kijken. Nou, dan gaan we, gaan we eventjes... Kijk, ja, hé, hé. ja, ja. Knop, ja ik, ik weet niet wat er gebeurt, de knopjes werken niet helemaal naar behoren volgens mij. Goed, <laughs> je bent er, gelukkig. Ik hoorde alleen maar geruis en gestoren. En, uh... ja, ja, ja, klopt. Ja, ja, de, ik drukte het knopje en het lampje ging flikkeren, maar ging ook weer uit. Ja. Dus nou, in ieder geval, hij doet het. Het werkt. Hé, hey, ik zou zeggen een hele goede middag. Ja, dankjewel. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hey, uh, ja, jij hebt een nieuwe single uitgebracht: Wijze Lessen. Ja, klopt. En dat is uh, denk ik een beetje op persoonlijk vlak. Uh, vorig jaar was je natuurlijk hier in de studio. En uh, met, de, met de single Laat mij mijn eigen gang maar gaan. En uh, nou ja, eigenlijk ook nog een klein beetje van Ik Ga Door. Ja. En, en nu Wijze Lessen. Ja. Ja, nee, het is uh, geschreven door Pascal de Vormer. En uh, die had mij uh, een paar demos gestuurd via, of via Sonic eigenlijk. Ja. En er zat wijze lessen tussen. En toen dacht ik, ja, dat is gewoon op mijn lijf geschreven. Dat, uh, die moet ik hebben. Ja. En, uh, en zo, is dat, uh, zo is dat gekomen. Ja, door de jaartjes heen heb ik je gevolgd natuurlijk. En uh, vorig jaar ook uh, hebben we het er wel over gehad. Uh, uh, ja, uh, jouw moeder verloren natuurlijk. Uh, ja. En daar heb je toen ook een single voor uitgebracht. De hemel uh, had een ja. engel nodig. Zoiets was het, geloof ik. Hè? Een held. Ja, een held nodig, ja. Zo was het. Ja. ja. ja. Hey, die single, is eigenlijk uh, is dat wat geworden? Ondanks uh, nee, ik, ik de, de trieste die, achtergrond. Ik heb, ik heb die niet... Uh, als je goed op de hoogte bent, dan weet je ook dat ik die niet officieel op laat pluggen. Dat, uh, die heb ik gewoon op YouTube uh, en in de downloads laten zetten. Gewoon als ja. eerbetoon uh, voor mijn moeder. Ja. En, en niet uh, verder... Dus uh, dat... Uh, dat heb ik ook expres niet zo gedaan. Het was gewoon voor mij een uitlaatklep en gewoon voor, uh, voor naar mijn moeder toe, omdat ja. ik weet dat ze dat mooi had gevonden. En, en dat is er dus verder geen officiële single. Nee, goed, maar je hebt daar wel uh, uh, positieve reacties op gehad. Wel hoor, je wel. Ja, nou gelukkig maar. Hey, ja. Uh, ja, wat, wat, wat kunnen wij eigenlijk nog meer voor, uh, verwachten van jou? Nou ja, goed. Um... Uh, ik ben uh, druk bezig uh, in ieder geval uh, weer uh, voor een nieuwe single ja. dus uh, ja lekker doorgaan en uh, ik hoop uh, ja ik weet zelf natuurlijk ook niet uh, kan helaas niet in de toekomst kijken of zo maar nee, nou, gelukkig niemand uh, in ieder geval uh, nee ik ga in ieder geval uh, doen mijn best om door te gaan met uh, leuke muziek te maken en ja uh, yeah. en de opleiders ja, precies. Hey, ja. <laughs> hey, uh, sta je nog op open podium uh, uh, ja, eigenlijk deze ja, einde ja. van deze zomer? Vanavond uh, in Den Haag en uh, Rotterdam. Ja, en dat en, is uh, uh, specifiek uh, uh, voor Stijn? Nou ja, van, uh, Den Haag is uh, de, de CD-presentatie van Michael van der Plas en Wesley de Bruin. Ja. Maar dat is gewoon open, schoon uh, is gewoon voor iedereen. Ja. En, en uh, Rotterdam is van uh, Jesse, dat, uh, Jesse en Friends geloof ik. Oké. Okay. Dus dat, uh, in ja, hartstikke gezellig. Sorry? Is dat in Aoi? <laughs> nee. Oh. Nee, nee, nee, in een cafeetje gewoon. Oké, okay. oké, okay. oké. Okay. Café Het Lage Land. Aha. Nou ja, we hebben ze bij deze gehoord en dat is heel ja. makkelijk op te zoeken, denk ik. Ja, toch. Alles staat ook op mijn Facebook en Instagram, dus daar uh, vermeld ik eigenlijk altijd alles. Oké. Okay. Hey, uh, Daisy, ben jij, ben jij, ben jij, ga jij een, een album uitbrengen met uh, alle verzamelingen met uh, jouw singles? En, en wat ja, nieuws natuurlijk? Ja. Ja, dat is wel, uh, met de tijd uh, is dat wel een, uh, uh, een issue. staat wel op het lijstje ja. Ja, om dat uh, te gaan doen, zeker weten. Ah, oké. Okay. En, en uh, de nieuwe single waar je mee bezig bent, Heb ja. ben je daar al uh, een, een leuke titel voor? Uh, nee, nee, nee. Dat, uh, ik ben nog helemaal eventjes uh, aan, het, uh, aan het kijken en ja. aan het wachten en uh, wat ik precies uh, ermee wil en hoe of wat. Dus dat, uh, nee, weet ik nog, kan ik nog niks over zeggen. Ah, Oké, okay. nou, dan laten we het wel. <laughs> hey, uh, hoe gaat het met jou zelf uh, uh, eigenlijk? Sorry? Ik zeg, hoe gaat het met jou zelf eigenlijk? Ja, nou ja, laat het zo zeggen, ups en downs. Ik bedoel, uh, dat maar ja, ik denk dat iedereen dat heeft. dat hoort bij nou, het leven. Ja, dus, nou, uh, inderdaad. Dagelijks, uh, het dagelijks... Ja, nou ja, zo, dat blijkt sowieso zo, zo natuurlijk. Uh, uh, ja. Ja, je brengt toch steeds weer een nieuwe single uit en ja... Je houdt uh, je poot cijfers, zeg maar. Ja, inderdaad. En, en uh, je gaat gewoon doorgaan? <laughs> inderdaad, precies. Oké, okay, deze. Hey. Ik, uh, ik ga hem lekker draaien, wijze lessen. Oké. En uh, ja, uh, had je nog uh, uh, adresjes waar, uh, waar mensen jou kunnen volgen? Nou ja, dat zeg ik. Facebook en uh, Instagram, uh, daar uh, post ik eigenlijk uh, alles op wat ik doe en wat ik ga doen. Dus dat... Uh... Ja, uh, je, heb jij eigenlijk trouwens eigen site, of niet? Nee, ik uh, sta wel uh, op de website van is Oké. Okay. En daar, uh, daar is ook alles te vinden. Ah, Oké. Okay. Nou, bij deze. Ja. We gaan het draaien. Helemaal super. Bedankt, hè. Ja, jij ook. En uh, nou, een heel goed weekend. Het zonnetje schijnt, ja. dus komt goed. ja Komt goed, hey, hartstikke bedankt. Oké, okay, deze, hey, groetjes. Goed, goed, goed luisteren naar het wijze Lessen. Ja, hey, ik, ik ga het zeker doen. Joe. Hey, je hoort me? Hoi hoi. hoi, hoi. Wijze Lessen, deze talens. Is een mooie single van Daisy Dalens En ja, die was getiteld. Dus uh, wijze lessen. En ja, dat, uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat is zo. Hé, hey, um, ja, wat, gaan, wat gaan we doen? Uh, we gaan langzaam naar het nieuws van uh, 6 uur. En uh, ja, vorige week was hij hier in de studio. We gaan een plaatje draaien van uh, Anthony Joosten. En uh, ja, luister maar. Geef jouw tranen aan mij. Entertainment voor u, tot de klokjes voor 7 uur, mijn naam is Fred Heij. En als je gaat eten, ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik lees steeds maar weer, veel verdriet in jouw ogen. En iedere keer, doet me dat zoveel pijn. Mijn hart is verscheurd, omdat jij bent betrokken. Ik kan dragen. Dus geef het aan mij Ik ben sterk genoeg. In het